Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump trekt Amerika terug uit een VN en wapenverdrag. Dat heeft hij bekendgemaakt op een bijeenkomst van de wapenlobby NRA. Het verdrag uit 2013 moet voorkomen dat wapens... van geweren tot tanks in handen komen van schenders van mensenrechten. President Obama had het verdrag ondertekend, maar het was nog niet bekrachtigd. We zullen nooit buitenlandse bureaucraten ons recht op wapens laten vertrappen... zei Trump op de bijeenkomst van de wapenlobby. In Nigeria zijn twee Shell-medewerkers ontvoerd. De agenten die ze begeleiden werden daarbij gedood. De identiteit van de Shell-medewerkers is niet bekendgemaakt. De ontvoering vond donderdagmiddag plaats in de onrustige Niger-Delta-regio. Daar is regelmatig geweld door militanten die tegen de oliewinning zijn. Tesla-topman Elon Musk mag alleen nog maar twitteren... over beursgevoelige informatie... als die eerst is voorgelegd aan een expert binnen zijn eigen bedrijf. Dat is de uitkomst van een overleg tussen Musk en de Amerikaanse beurswaakhond. Musk schreef vorig jaar in een tweet dat hij Tesla van de beurs wilde halen... maar trok dat later weer in. Musk mag nu van de waakhond niet meer zomaar twitteren... over productieaantallen, financiën, topposities binnen het bedrijf... overnames en fusies. En de rechter moet het resultaat van de onderhandelingen nog wel goedkeuren...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 in in VFM. VFM. Met nu de nacht. Will you Jumpy, hoe I'm not